Start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal nieuwe coronagevallen is vandaag flink gedaald. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 8215 nieuwe besmettingen gemeld, zijn er bijna 1500 minder dan gisteren. We liggen nu 2660 besmette mensen in het ziekenhuis. Dat zijn er 168 minder dan gisteren. Er is ook nieuws over de vaccinatie in ons land. Want ook Rotterdam en Houten beginnen over precies een week met prikken. Eerder zou dat alleen in Veghel zijn. In de gevangenis in Nieuwegein zijn twee medewerkers neergestoken door een gevangene. De twee zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend hoe het nu met ze gaat en hoe de gedetineerde aan een wapen kon komen. En dit was afgelopen jaar de meest gedraaide plaat op de Nederlandse radio. De Blinding Lights van de weekend, meer dan 5800 keer is hij gedraaid. Op twee staat Soldier On van Direct en de meest gedraaide artiest is Dua Lipa. Die kwam meer dan 13.000 keer voorbij. En niet alleen voor mensen in de zorg en bij de politie was het een relatief rustige jaarwisseling. Ook schoonmakers hebben een makkie. Normaal gesproken is het flink aanpoten. Maar dit jaar ligt er echt veel minder troep op straat, zeggen deze vegers in Amsterdam. Oh, ik denk uh, dat het net op de 10, max 20% zit. Nou ja, echt uh, op zijn top. Het is een heel rustige nieuwjaarsdag voor ons. De andere jaren is het uh, behoorlijk uh, vuil. Heel veel uh, champagneflessen. En ja, uh, kapot, uh, prullenbakken en een uh, vernieling. Een makkelijk dagje dus voor hen, maar toch hopen ze dat alles volgend jaar weer bij het oude is. En dat ze dus 1 januari weer vol aan de bak moeten. Het weer nog, vanavond en vannacht veel wolken. En aan de kust ook een enkele bij. Vannacht zijn er wat opklaringen en daar kan het dan een graadje vriezen. Morgen is het droog. Er is af en toe ook wat zon, maar vooral weer veel wolken. Het wordt 2 tot 4 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Welkom in Zandvoort. Nou, dat uh, was dat ook wel zeker, dat welkom in Zandvoort. Normaal gesproken uh, is dat ook het uh, tijdslot. Straks in het uh, tweede uur dus een, een heel ge, uh, geheel non-stop uh, gedeelte van dat uh, welkom in Zandvoort. Want uh, we hebben nog niet echt een opvolger uh, voor dat uh, programma, maar goed... Uh, wat nog niet geweest is, kan nog komen. Uh, maar ik zal het de eerste uur zal ik het nog wel eventjes live uh, gaan doen. Wat daarna uh, gaat gebeuren, dat, uh, dat uh, moeten we dan uh, zien. Ik weet niet uh, of uh, <laughs> volgens mij is hij leeggepland uh, het volgende uur. Dus dan zal ik hier wel, uh, wel degelijk hier tot 7 uur moeten zitten. Maar goed, uh, dat gaan we dan uh, allemaal meemaken. Wat ik wel even heb gehoord op het nieuws, dan denk ik, hoe kan dat... Vielen naar Zandvoort. Uh, hebben wij iets uh, gemist? Hebben we een nieuwjaarsduiker? Dat was toch alleen maar een blik? Dat je uh, probeert uh, in een blikje te komen, of wat dan ook? Of, of moet je dat blikje dan over je heen uh, mieteren? Is dat dan? Een beetje zoiets als uh, wat we jaren geleden met die Icebugger Challenge hebben gehad? Zoiets? Ik weet het eigenlijk niet. Maar goed, uh, wat, ik vraag me af wat die mensen hier uh, komen te doen. Uh, want naar mijn medeweten is, er nog, uh, is het start van het winterseizoen... of beter gezegd het zomerseizoen nog echt niet begonnen, hoor. Laten we dan nog maar eens een uh, goed uh, muziekje eronder zetten... van George Harrison en My Sweet Lord. Toen de Beatles uh, eindigde was hij uh, degene die zei... ik kan ook wel liedjes schrijven. Nou, dat heeft hij bewezen. George Harrison met My Sweet Lord. Uh, dat is het uh, begin van, uh, van, uh, deze, uh, van dit uh, stukje programma van uh, Welkom in Zandwoord. Ja, normaal gesproken zou uh, Walter hier uh, staan. Maar Walter is per vandaag uh, een andere functie uh, begonnen. En dat is niet te combineren met, uh, met dit uh, werk. Dus dat uh, heeft ermee uh, te maken... dat. Ik er nu sta. Ja, tijdelijk. Hè? Want uh, volgende week uh, dan is er uh, op het tijdslot tussen 5 en 7 even helemaal niks. Uh, in zoverre niks. Geen presentator, wel muziek hoor. Want die uh, denken dat er uh, gelijk stilte is op die radio. Zo werkt het natuurlijk niet. Maar uh, dat is een beetje het uh, verhaal. En uh, in het kort uh, ben ik er nu toevallig... omdat we een uur geleden de nieuwjaarsfilm... maar ook de audio van die nieuwjaarsfilm... hier op de radio hebben uitgezonden. Komt uh, nog een paar keer voorbij voor de mensen die dat willen weten. Op tv alleen. Uh, op de radio uh, niet meer. Maar uh, op de tv komt hij nog een aantal keren voorbij. En dat kun je uh, terugvinden. Niet alleen op onze eigen kanalen. Uh, dat uh, is uh, bijvoorbeeld op, uh, op de Facebook-kanalen. Dan uh, is dat nog wel even duidelijk uh, te vinden, dacht ik. Om 4 uur en om 8 uur. In ieder geval uh, morgen om 4 uh, uur uh, smiddags en om 8 uur uh, s avonds op de tv dan. Hè. En zondags ook om 4 uur op de tv. En zondag om 8 uur op de tv. Dus dan wordt die film nog een keer uh, uh, herhaald. En dat is dan eventjes het spoorboekje voor de uh, film. Voor de mensen die het uh, gemist hebben. Uh, nu uh, weer verder met uh, het, uh, de muziek. Ik kom er bijna niet uit. Maar ja, goed, ik heb ook ik heb gisteravond ook bijna een hele werke dag erop zitten wat dat, wat dat gaat. Uh, een van de nummers die ik gisteren ook in de afsluiting van de alternative FM. Dat is een, een beetje raar hoor van mij op, op, op, een, op een oude dag een radioprogramma doen. Is deze van Lillon Merlo. Speak your heart. I know what you want to say. See you. Time you show me what you Er even drie uh, achter elkaar gedraaid. Ach, dat uh, moet toch ook uh, kunnen? Uh, ook een heb ik een obscuur nummertje geweest uh, in het uh, begin van de jaren tachtig. Valérie Lagrange, frans Franstalig pop. Maar uh, ze heeft er uh, ook nog best een uh, bescheiden hit uh, mee gehad. Daarvoor, een van de grote uh, meneer in uh, de popmuziekland. Ik uh, geloof dat hij nu ook al de zeventig is uh, gepasseerd. Uh, Paul Simon, met uh, Late in the Evening. En daarvoor uh, was het uh, Lilith Merlo uh, samen met Sergi Duzo. Dat was het, het nummer van uh, Eigen Bodem. Want ze komen uh, geloof ik uh, uit de, de buurt van Rotterdam. Daar komen ze vandaan. En uh, de Speak Your Heart uh, was dan uh, het nummer wat ze hebben gemaakt. Uh, is vrij recent ook. Uh, daarom draaien we hem ook. Uh, nog meer uh, muziek uit de onderstroom van Nederland. Het is bijvoorbeeld van het afgelopen jaar geweest van deze meneer. Sahil Baal. En ik heb hem ook wel eens in de woensdagochtend uh, vaker laten horen... Keep it with yours. Toss me out, I'm anxious for the fall. To feel the sky receive my every call. ...van de hits uit het uh, afgelopen jaar 2020. We zitten nu alweer uh, zo'n 17,5 uur in het nieuwe jaar, in uh, 2021. Maar ik denk dat heel veel mensen toch wel uh, vanaf uh, maart uh, 2020 zeggen... Nou, donderstraal maar op met die 2020. Uh, maar goed, maar, uh, er zijn ook mensen die daar de, de positieve kant van uh, zien. En ik ben er zo een, want je leert altijd wel ergens uh, van. Uh, Miley Cyrus, want over dat uh, hitjaar hebben we het met uh, Midnight Sky. Uh, daarvoor Sahil Baal, is een uh, man uh, die oorspronkelijk niet uit Nederland komt... maar uh, inmiddels is neergestreken, uit, uh, of uh, woont in Den Haag. En uh, Keep It With Yours is een van de nummers uh, die hij heeft uitgebracht. Uh, komt van een EP. Ask the Child heet, het, uh, heet de EP. En daar staat dat uh, nummer Keep It With Yours ook op. Um, over talenten gesproken. Uh, die, uh, die ooit hier ook gedraaid zijn bij deze omroep. Uh, spreek ik toch ook weer een beetje voor mijn eigen programma natuurlijk. Samen met dat uh, van Marcus. Want uh, we doen het uiteindelijk met z'n tweeën. Um, uh, we hadden ooit uh, Rupert Blackman, dat was een, een straatmuzikant. Uh, uh, die is uh, op een gegeven moment uh, opgepikt door Anouk. En uh, op een gegeven moment ging het ineens heel hard. Uh, want ja, uh, als Anouk zich uh, erbij bemoeit, dan, dan, uh, dan is er wel wat aan de hand. Daar kreeg ook een AR-manager. Ik krijg het uh, haast mijn uh, mond niet uit, maar dat is een artist en een repertoire-manager. Het uh, is dus de illustre Menno Timmerman die uh, ook uh, bijvoorbeeld uh, de carrière van uh, Ilse Lange onder andere heeft uh, begeleid. En uh, Sabrina Stark, geloof ik, uh, die heeft hij ook uh, nog uh, in uh, de portefeuille uh, gehad. Dus ja, wat dat gaat uh, weet hij er wel raad mee. En die Robert Blackman, uh, dat bleek uh, toch best wel een hele interessante muzikant uh, te zijn. Die heeft uh, zijn huis in haard in uh, Engeland uh, verlaten. Want het is oorspronkelijk een Engelsman. En die dacht ik. Gaat hij Nederland uh, proberen? Nou, dat uh, is uh, toch heel goed uh, gegaan. Eerst uh, was nog iets van. Ja, Robert Blackman, wie is dat? Hij heeft het eigenlijk onder zijn eigen naam. Maar misschien dat mensen onder de naam Casus. toch iets uh, bij uh, dan een lampje beginnen te branden. Want uh, dat was uh, de opvolger. En zeker als je dit nummer hoort. Want uh, op een gegeven moment uh, mocht hij uh, op Koningsdag in Zwolle mocht hij daar uh, met causes ook optreden. Een van de grote hits die uh, dat met zich voort uh, heeft uh, gebracht... Uh, met die, dat optreden in Zwolle, was dit nummer. Teach me how to dance with you.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 Gisteravond ging ik uh, hopeloos uh, de mist in. door Friedelijn en uh, Nana M. Rose uh, met elkaar te verwarren. Hoe kan dat nou? Dat is, uh, ja, dat is gewoon. <laughs> het ging er even gewoon niet uh, helemaal goed. Heeft met, uh, met zo'n schuivenbalkje te maken van het uh, programma wat ik hier uh, gebruik. Het uh, applicatieverhaal om uh, dit soort nummers uh, de ether in te slingeren. of via het internet uh, te laten horen. Want uh, tegenwoordig uh, ben je niet alleen maar op de ether te horen. Je bent ook via de kabel, uh, via uh, DHB. heb ik hem laten vertellen. Ook op uh, de televisie. Dat, uh, dus het, uh, daar wordt ook uh, nog het uh, programma nog op uh, weergegeven. Maar om even terug te gaan naar uh, gisteravond. Uh, en toen zat ik op een gegeven moment een beetje hopeloos te schutteren... over het uh, verhaal van uh, Friedelijn. En toen eens uh, denk ik, dat, hij, dat bestaat helemaal niet. Het is een heel ander nummer. Maar goed, uh, uh, ik was ook even een beetje de weg uh, kwijt. Maar deze Dana M. Rose heeft op een gegeven moment het wel voor elkaar gekregen... om bij Kevin van Arnhem, bij de parels in de nacht bij 3FM... een, een optreden af... Uh, afweten te dwingen. En dat heeft ze ook zelf gedaan. Want uh, je moet uh, dat voor elkaar weten te krijgen... ...met je achterban op de sociale media... ...om uh, dat voor elkaar te krijgen. En de andere dame, uh, die ga je straks ook horen... ...dus uh, Lasset... ...die uh, was een van de gegadigden... In, uh, om, ...om daar ook uh, te spelen... ...samen met uh, Nana M. Roos. Maar uh, uiteindelijk konden er maar één winnen. En dat was dus Nana M. Roos. Uh, november hoorde je, dat is een uh, vrij recent uh, nummer... Dit is ooit nog eens een keer als trailer gebruikt bij een Nederlandse politieserie, namelijk Flikken Maastricht. En voor de fans van Flikken Maastricht heb ik heel goed nieuws, want vanaf volgende week gaan we beginnen met seizoen 15. Jazeker, dus ze komen gewoon weer terug. Uh, voor die mensen die dat uh, prettig vinden, uh, altijd heel erg fijn nieuws. Um, die trailer, daar zat op een gegeven moment een muziekje bij. Ik weet niet meer bij welke trailer en welk seizoen start dat is geweest. Ik denk een seizoen of drie, vier terug. Toen werd hij daarbij gebruikt. Het is een nummer van Jethro Tull. En dat nummer dat heet Locomotive Breath. Nog even snel, even nog eentje de torens tussendoor de jas hoor. Nederlandstalig werk van een tijdje terug alweer. Toontje lager. Ben jij ook zo bang? Ben jij ook zo bang? Dat alles automatisch wordt. Dat je geen eten krijgt, maar... Ben jij ook zo bang? Is dat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 ...die hier uit de streek komen. Want uh, tegenwoordig uh, woont Tessa Lamers... ...die gaat achter Lasset hier in de buurt. Namelijk in Haarlem. Uh, maar ze heeft haar opleiding uh, genoten aan de Codarts in Rotterdam. En uh, daarvoor heeft ze uh, ja, het levenslicht gezien... ...ergens in de buurt van Nijmegen, Groesbeek. Daar komt ze oorspronkelijk uh, vandaan. Uh, waarom ik dat zeg, uh, zij heeft uh, dit uitgebracht... ...gaat over... Hoe moeilijk het is om van een relatie uh, los te komen... en uh, daar heeft ze dit uh, nummer bij geschreven... is uh, geproduceerd door uh, Low Edit Sound System. Die kennen Marcus en ik als uh, ja, een soort uh, huisdj bij de Rob wordt. Die heeft dat uh, geproduceerd. Uh, en uh, ik denk dat het uh, nog waar een uh, hitpotentie ook heeft... Maar ja, daar zal ik uh, misschien als enige persoon uh, weinig verandering in kunnen brengen. Daar heb ik uh, meerdere mensen voor nodig. Dus vandaar dat wij hem uh, ook hier uh, draaien bij deze omroep. Bij ZFM Zandvoort of ZFM Zandvoort hoe je het maar noemen wilt. Um, uh, ja, Dan is uh, dit ook uh, ten einde. Uh, dit uh, programma dat was een beetje opgetuigd rondom uh, de nieuwjaarsfilm... die zijn primeur heeft uh, gehad op uh, de tv-kanaal van, uh, van deze omroep. Uh, maar ook het uh, geluid, dat hebben we meegegeven op de radio... want er zaten genoeg fragmenten in waarbij je dat ook uh, het kunnen horen... van wat mensen nou zoal beweegt voor het uh, nieuwe jaar 2021. We zijn alweer bijna 18 uur onderweg in dit uh, nieuwe jaar... Maar goed, uh, ik, ik heb altijd een stelregel. Je moet uh, dingen nooit uitstellen. Want als je te veel gaat uitstellen, dan uh, wordt het een, een puinhoop. Uh, en ik weet dat er ooit nog eens iemand is geweest. In uh, de buurt van Rotterdam komt deze muzikant vandaan. Uh, Thomas Floris heet hij. Die. die heeft toch echt dat zo goed onder woorden gebracht... dat het eigenlijk een beetje mijn lijflied is uh, geworden. Want als je er dan eenmaal aan begint... dan voel je je de volgende dag toch een hele andere man. En daar gaat het over. A different man. En ik uh, spreek je komende dinsdag met die andere drie. Jongens, weer als het gaat in de kant nog wel show. Dag. Say sorry with a song